Tweede Wereldoorlog Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, wordt de komende jaren kleiner. Daarmee dreigen ook de persoonlijke getuigenissen en verhalen over deze periode te verdwijnen. Terwijl persoonlijke getuigenissen inzicht kunnen geven in de motieven en dilemma's waarmee mensen te maken kregen in een tijd van onderdrukking, vervolging en verzet. Daarbij is belangrijk dat unieke materialen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog behouden blijven. Op deze manier worden deze verhalen levend gehouden en zijn voor iedereen goed toegankelijk, zo kunnen mensen een eigen beeld vormen. Over de vele grote en kleine gebeurtenissen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.